Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de veiligheid van asielkinderen. En dat gebeurt nadat de kinderombudsman en verschillende inspecties daarover aan de bel hebben getrokken. De leefomstandigheden in die opvangcentra zouden heel slecht en onveilig zijn, met name voor kinderen... En mijn collega Rolinde volgt dat dossier al tijd en heeft wat voorbeelden. Het begon natuurlijk al toen in de zomer mensen aan het buiten slapen waren... in het Gas en Ter Apel, Voor de poort van het aanmeldcentrum. Daar waren ook kinderen bij. Het sanitair was op een gegeven moment helemaal overbelast. Ze krijgen niet op tijd genoeg dan een voogd aangewezen... omdat het systeem te erg onder druk staat. Niet genoeg is ingericht op de aantallen die we nu niet zien. Dat heeft niet per se te maken met heel veel hoge aantallen... maar ook met beleidskeuzes die eraan vooraf zijn gegaan. Ja, in totaal gaat het om meer dan 15.000 kinderen... die in de verschillende zitten. En na de inspectie van de onderzoeksraad krijgt de overheid een rapport... met aanbeveling om de boel te kunnen verbeteren. De oud-directeur voetbalzaken bij Ajax, Sven Mislintat... gaat weer aan de slag bij Borussia Dortmund. De club meldt dat hij een technische functie krijgt. De Duitser werd bij Ajax al na een paar maanden ontslagen... na een mislukte transfersomer. Mislintat werkte van 2009 tot 2017 ook al bij Dortmund. En 20 jaar geleden waren ze de eerste reality show van ons land, de Tokkies. Dat wil ik zeker zien. Ja. Ga er niet bij de hand doen. De hand helemaal geen zin. Rustig. Ja, Tokkie is ook echt hun achternaam, maar door de serie werd Tokkie vooral de benaming voor een asociaal persoon. De familie denkt wel te weten waar de schuld van hun reputatie ligt. Bij de media en bij een deel van de makers. Die hadden misschien hadden moeten strijden ervoor. Maar wij waren de eerste reality. Dus hun wisten eigenlijk ook niet wat ze aan het doen waren. En na al die jaren heeft de familie er nog steeds last van. In een nieuwe documentaire willen ze dan ook laten zien wat die bekendheid met hen heeft gedaan. Maar of vader Tokkie spijt heeft van die serie? Nee hoor. Want ik heb nou dingen meegemaakt, Die had ik allemaal nooit meegemaakt. De docu is vanaf eind april te zien op Prime Video. Het weer dan nog, de rest van de dag een mix van zon en bewolking... maar ook nog kans op een buitje bij een graad of 11. En vanavond koelt het flink af en komende nacht kan het opnieuw gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 magical to touch, to see her in that negligee, it's really just too much, blah, blah, blah. Het is uh, even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer, Studio uh, Tolweg 10 uh, aan. Op deze zaterdagmiddag normaal gesproken zonnetje. Maar uh, ik uh, zie me helemaal niet, uh, Dolly. Hij komt en hij gaat. Hij komt en hij gaat. Ja, ja het is Zo april, is het. hè. In april doet wat hij wil en I de zon dus ook. Ja. ja. Nou, ja. Wij komen om uh, twee uur en we gaan weer om vijf uur. Dus, uh, oh, daar schijnt hij wel weer. Ja, toch? Ja, ja. Nou, dat dus hoop ik wel. Heel veel gaan we vanmiddag uh, doen bij uh, Zandvoort op zaterdag. Het wordt een flitsende uitzending. Ja, zeker. En dat mag ik zeggen vandaag. Want het is vandaag... Uh, hou er rekening mee, hè. De dames en heren, als je in de auto zit... dat je niet te hard rijdt. Want het is de nationale flitsdag vandaag, heb oh, ik me laten vertellen. Oh, op de zeeweg, Sanfordselaan. Het schijnt dat ze op heel veel plekken staan vandaag. Je kan ze overal verwachten. Ja. Dus uh, ik zou zeggen rustig aan. Gewoon aan de snelheid houden vandaag. Oké, okay, doen, van doen wij ook altijd, toch? Ja, vooral als ik hier zit. Ja, ja zeker. Ja, doe ik ook rustig Zo snel gaat ik. het allemaal niet. <laughs> nou, Dolly, wat nou, uh, snel gaat is wel de, de items die we vanmiddag hebben. Ja, ja, ja. we gaan natuurlijk uh, aan allerlei dingen aandacht besteden die in en om Zandvoort uh, plaatsvinden. Uh, en uh, ook wat evenementjes die plaats gaan vinden. Uh, het ja, bloemenkorso natuurlijk. natuurlijk. Bloemenkorso. bloemencorso ja, dat is al aan de gang. ja, hè? ja. En uh, morgen, nou ja, goed, daar gaan we het straks over hebben. Uh, dan nog wat nieuwtjes uit het dorp. We gaan natuurlijk, ja, ik ga u echt niet blij maken. Ja, het is een vast onderdeel, het weerbericht... Zullen we het een keer overslaan? Want het, het, het is geen weer, joh. Nee, we moeten het doen. We moeten het ja. doen. Ja, ah, ik, nummer. Ik, ik, zal, ik, ik zal jullie waarschuwen dat je je vingers op tijd in je oren doen. Want dat willen we gewoon niet weten. Niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. nee, half drie, vingers in, <laughs> in je oren. Nou, we gaan natuurlijk uh, ook weer naar de voetbalvelden. Uh, want daar gaat Piet Pijpers ons uh, op de hoogte houden van het wel-NW van onze Zandvoortse voetbalclub. die vandaag weer voor de eer gaat strijden. Uh, we, hebben, we gaan ook overschakelen naar Beverwijk. Waar R Randall Lawson zeg ik het nu goed? Ja, dat zeg ja. Ik goed. ons weer helemaal gaat updaten over alles wat er uh, gebeurt in en om die Formule 1. En eventueel ook nog andere racewedstrijden waar hij wat van weet. Ja, het was vanmorgen zo vroeg op uh, staan voor de race. Ja. Gisteren, uh, heb, heb jij gekeken? Eerste sprintrace, live om uh, vijf uur uh, gekeken. Vijf uur? Ja, en oh. toen uh, ja, konden we heel even een paar uurtjes slapen... en om negen uur de kwalificatie. Was het de moeite om voorop te staan? Nou, ja... ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel mooi dat, uh, dat hij van uh, pole position... Wat stond hij? 8 of 4. En hij is nu naar toch weer pole position... Uh, nou, pole position. Vier positie. of 8 is hij, was hij, geloof ik. En nu toch weer pole position gehaald. Hè? Ja, zeker. Dus ja. Uh, nee, gaat goed uh, met Max. Ja, mooi zo, mooi zo. Uh, nou en uiteraard uh, gaan we weer ook uh, kijken en aandacht besteden aan een van onze asieldieren die uh, heel hard zitten wachten op een gouden mandje. Het uh, dier van de week om half vijf. Yes. Ja. Nou lekker blijven luisteren Dus naar uh, Zandvoort op zaterdag Dolly en ik hebben de zin aan Dus uh, ja, absoluut. het wordt weer een uh, mooie show Zo raarlijk, uh, Tussen twee en vijf uur op de Zandvoorts radio En de muziek dat maakt het nog leuker Hier is uh, Spargo En Hip Hop Hop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 habit, bad habits how to break when I'm with you Uh, vaak ja. langs uh, op de radio. Goeie platen trouwens, de Teddy Swims en Loose Control. Het is uh, kwart over twee. Dolly zit er helemaal klaar voor het nieuws in het kort. Jazeker. Ja. Um, laten we eens gaan kijken naar maandag, 22 april. Dan is het Nationale Zaaidag. En de vraag is of we hier in Santwoord ook meedoen. Jazeker. Je kunt weer gratis bloemzaadjes ophalen... En uh, ja, dit jaar van bloemsoorten die van nature in de omgeving van Zandvoort voorkomen. En nou, dan kan je mooi je eigen duintuintje gaan maken. Nou, die gratis zakjes van jouw duintuin kun je vanaf vrijdag 15 april, dat was dus gisteren, op drie locaties gaan ophalen. Ze liggen op je te wachten bij het Zandvoortsmuseum aan de Swaliweesdraad 1. Het Kruidenveld Bentveld aan de Bramelaan in Bentveld. En bij de Spaarnenlanden remise aan de Kamerling 20. En die zijn geopend van maandag tot en met donderdag van half acht tot twaalf uur. En daarna weer van kwart voor één voor vier uur. Want jawel, ze sluiten nog voor het tussendmiddagbammetje. Oké, okay, dan moet je even maandag uh, langsgaan dus uh, voor de zaadjes. Ja, zeker. Ja, want dan is het de zaaddag, hè. Ehm... Um... Ja, nou ja, goed. Uh, als je wat erover wilt lezen, uh, vooral over de zaadjes, zakjeszaad bij de voedselbank voor bijen, daar kun je ook uh, zaadjes ophalen. Daar kun je meer over lezen uh, bij uh, voerderbijbij.nl. Dus www.voerderbijbij.nl. Uh, dan hebben we binnenkort een inloopavond en uh, die is georganiseerd om mensen op de hoogte te brengen van de vernieuwingen waar de boulevard de Vosje inmiddels echt wel een keer aan toe is. En uh, de gemeente Zandvoort is van plan om deze opnieuw in te gaan richten. En uh, ja, er is al, zijn al allerlei plannen binnengekomen en ideeën van Zandvoorters... En die kennis is meegenomen in een schetsontwerp... dat nu gemaakt is voor de Boulevard de Vervoosje. De gemeente wil dit onderwerp, ontwerp heel graag samen met alle inwoners... en belanghebbenden verder gaan uitwerken. En als je daar ook over mee wilt gaan denken... over hoe het eruit moet komen te zien... dan kun je 25 april donderdagavond... Kun je naar uh, de Blauwe Tram in het louis david Carré 1... En je kunt op elk gewenst tijdstip, tijdstip tussen zeven en negen uur binnenlopen. Er staan dan borden met het ontwerp in de ruimte opgesteld. En dan kun je dus ook in gesprek gaan met het projectteam. En kunnen we en... ze ook van tevoren ergens zien, die ontwerpen? Uh, ja, die kun je via de gemeentesite bekijken op www.zandvoort.nl vernieuwing Metropool Boulevard. Daar kun je het kijken. En dan kun je ook van maandag uh, tot en met... Uh, dus uh, vanaf 22 april tot en met 20 mei... kun je een reactie op die site achterlaten als je dat wilt. Nou ja, wat een, een leuk nieuws hadden we vorige week dan. Hè? Afgelopen week. Want een man uit Uitgeest, die heeft zaterdag, vorige week zaterdag de landelijke mega jackpot bij Ultimate Poker gewonnen... in de Zandvoortse vestiging van Holland Casino. Het zal je maar gebeuren. Ja, en hij stond maar liefst op dat moment op bijna 170.000 euro. Kom je even naar Zandvoort toe. Nou, een leuk detail was dat zijn beste vriend, die, er ook, die ook mee was trouwens... aan dezelfde tafel een paar weken daarvoor ook al een jackpot had gewonnen. Niet zo hoog. Maar ook lekker meegenomen. En nou gaan ze met de volgende vriend uh, gaan ze er weer heen, uh, volgens mij. Oh. En dan hopen ze dat uh, ook die uh, een jackpot uh, gaat winnen hier bij het casino. Ja, ja, ja. ja, nou, ja dankjewel, ja, ja. Dolly, voor dit ja. moment voor het uh, nieuws. Uiteraard ook na te lezen op de ZFM-app. En mocht je de app nog niet hebben... download hem dan nu in uh, de Play Store. Is hij uh, gratis uh, verkrijgbaar. Straks om half drie, ja, oren dicht hoor, want het weerbericht gaat er dan aankomen. En ja, als Dolly dat zegt, oren dichter zal het niet al te best zijn, vrees ik, toch? Ik, ik heb geen goede hoop, nee. Nee, oh jee, oh jee, oh jee. Oh, oh jee. jongens, wat wordt het verschrikkelijk. <laughs> oh god. Ja, en nee, misschien ja. krijgen we wel regen. Vandaar dat ik deze plaat eigenlijk ook draai. Ze blijft een goede single. Ook terug naar de jaren '80 met deze van Orange Juice Joost. A my pal, here's the rain. You, and you, and in the rain.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 But I didn't want to mess up this $3,700 LYNX code. In so instead, I chill. That's right. Chill. Then I went to the bank. Took out every dime. And then went and canceled all those credit cards. Yeah. All the charge counts. Yeah. I stuck you up every piece of jewelry I ever bought you. Yeah. That's right. Everything. Everything.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 ...komt uh, zeker op jouw zaterdag zaterdagmiddag langs bij Salford op zaterdag. Als eerste Orange Juice, Jones en uh, The Rain. Ja, het zal wel met het weer te maken hebben, vrees ik. En erachteraan uh, deze van uh, The Mary Jane Girls en In My House. Zie je weer ja, dan hebben we het over het weer, maar uh, ja, krijgen we regen, Dolly of niet? Uh, nou ja, ik, ik kan het moeilijk ontkennen. Maar er maar zijn ook iets positievere berichten hoor. Oh. Dus naarmate ik door blijf lezen, wordt het steeds een stukje positiever. Nou, dus dat gaan is dan we, wel weer fijn. Ja, dus dan, gaan we snel doorlezen Haal, haal dan. toch die vingers maar uit die oren. Maar goed, op deze zaterdag, ja, dan trekken die buien over de Randstad. Maar er zijn ook wel droge momenten met geregeld zonneschijn. De wind waait uit het noorden en is matig, aan zee vrij krachtig en daardoor wordt het niet warmer dan 9 of 10 graden. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. En het blijft droog en bij een afnemende noordwestenwind daalt de temperatuur naar 4 graden. Morgen dan zijn er flinke perioden met zon, hoor. Hey. En slechts lokaal valt een bui en op de meeste plaatsen blijft het dan ook droog. De wind waait uit het noordoosten, is meest matig van kracht en het wordt zo'n 10 tot 11 graden. Dan gaan we nog even verder in de week kijken, want na een koude nacht met temperaturen van net boven nul... zijn er maandag flinke perioden met zon. In de middag raakt het bewolkt en valt er een enkele bui. De noord- tot noordoostenwind is matig en het wordt 9 of 10 graden. Na wederom een koude nacht zijn er dinsdag weer perioden met zon... Lokaal valt er een bui en het wordt 10 graden. Het blijft toch wel een beetje frissig nog. Ondanks uh, de opwarming van de aarde. Dat wou ik net zeggen. Ja, De rest van de week valt er af en toe een bui. Maar er zijn ook droge momenten met flink wat zonneschijn. Woensdag dan wordt het een graad of 9. Donderdag dan het 11 graden worden. En dan gaan we natuurlijk richting uh, die Koningsdag. Want op vrijdag en ook op Koningsdag komt het tot enkele buien, maar tussendoor schijnt ook de zon. De wind gaat dan draaien naar het zuidwesten... en daardoor loopt de temperatuur geleidelijk naar 13, 14 graden. En vanaf volgende week zondag gaat de temperatuurstijging naar verwachting door. Nou, dus, dat klinkt best wel aardig voor aardig, Koningsdag. Ja, zeker. 13 naar ja. 14 graden en uh, ze nu dan een uh, zonnetje. Dat uh, klinkt helemaal niet verkeerd. Normale nee. temperatuur trouwens voor uh, deze periode van het jaar uh, 14 graden. Dus ja. daar zitten we ruim uh, 4 graden onder op dit moment. Ja, ja, ja nu wel. Ja. Maar ja, het is, uh, het is even niet anders. Wil je het weer blijven volgen? Ga naar uh, www.ricoweer.nl Dat was het weer.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 niets in de gaten kom je wel thuis maar leef je langs elkaar heen en vraag je Ja, het weerbericht bij CFM. Een behoorlijke mooie Koningsdag gaan we krijgen en wat het programma gaat worden voor Koningsdag. Dat hoor je uiteraard ook zo dadelijk weer bij ons, Dolly, om half vier in de evenementagenda. Maar eerst gaan we naar Duitsersveld naar de voetbalwedstrijd van vandaag tegen VSV uit Velsenbroek. Doen we naar deze plaats, Pitesse.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 Younger than Speciaal gedaan voor alle disco-liefhebbers. Deze van uh, Joe Sims. En uh, come into my life. We gaan naar uh, Duitsjesveld, want uh, daar is Piet Pijper bij de wedstrijd uh, van vandaag. En uh, ja, schijnt het zonnetje bij jou? Goedemiddag, Piet. Nou, het is hier een zonnetje, een harde wind en af en toe een druppel water. En het is hier een combinatie van. Oké, okay, oké. Okay. Het is een, een redelijk, uh, een, een beetje noordwestenwind, denk ik. Een vijf of windje. En op dit moment is het droog, maar het ik schijnt een klein beetje. Maar, maar weg hier naartoe was er een dikke regenbui. Dus, uh... Maar goed, we zijn er en het, het veld ziet er allemaal, het ziet het veld dichter prima bij uit, uiteraard, ons kunstgrasveld. We zijn bij de wedstrijd uh, Zandvoort tegen VSV uit Velsenbroek. We zijn inmiddels uh, in de 13e minuut beland. Bij Zandvoort uh, missen we vandaag Karsten Vries, die loopt uh, wel rond, maar die is dermate ziek dat niet kan spelen. Die jongen van Leva Lok. Die vervangt hem de zoon van Leva Cayenne. En in de voorhoede is uh, Le... Ipenburg is Wissel en uh, Salim Vettoet de voorkeur gekregen vandaag. Dus we uh, hebben wel een redelijk sterke basis met allemaal vaste spelers en deze toevoeging. Ja, zeker. We zijn inmiddels uh, nu 13 minuut 14. Uh, VSV is onstuimer uh, begonnen en met mooie aanvallen. En daarbij uh, onderscheiden we ons twee keer een mooie save. Zo wordt het echt één klein balletje. We zijn nu in de aanval. Salim Verdot krijgt nog wel een bal. En ik bedoel de Dus het is na 14 minuten 0-0. Het is wel een beetje apart, want de VSV die was in de eindwedstrijd natuurlijk Ze hebben daar een zaterdag en een zondagafdeling. En uh, ze hebben halverwege het besloten zon de zondagafdeling uh, terug te trekken. Omdat ze volgend jaar op zaterdag verder gaan. En, de zondagselectie is toen is kon naar de zaterdag heel vreemd, maar dat kwam de Kamer geweest, zijn we allemaal. Dus je hebt een heel ander team als in de één wedstrijd, zoals het heet. Ja, dat is wel heel apart. Dat dat gebeurt. Ja, apart. En ze inmiddels ook staan ze bijna bij de bovenste. Bovenaan, ook niet bovenaan, maar wel in de bovenste regio. De kampioenschap wordt uitgemaakt tussen de Foresters en uh, Stormwolkers. Ja, want ze hebben een, als het goed begrijpen, vier punten zeg maar, voorsprong op uh, SV Standsport. Ja. Dit wel, ja, ja, ja. Het, is ook, het is voor ons ook wel van groot belang dat we die wedstrijd niet vriezen. Want dan gaan er toch een heleboel, uh, die gaan na competitie spelen, voor degraderen, maar ook voor promoveren. Dus we moeten echt uh, bij die bovenste zien te eindigen om gewoon uh, in ieder geval niet uh, degradatie moeten spelen. Dat is heel lastig. Dat uh, zal toch niet gebeuren? Nee, daar gaan we vanuit dat dat uh, goed komt. Nou ja, het, het, is, het is altijd heel raar maar het laatst van een competitie met mensen die moeten werken en zo. Je weet het allemaal werkt. Ja. Maar goed, het is voorlopig hier nog 0-0. Uh, ik zou zeggen, we gaan, we gaan wachten op wat spannends, dan meld ik me. En anders dan spreken we elkaar straks. We komen straks weer bij terug. Nou ja, juist yes, staat ja, dankjewel Piet. Je staat inderdaad in de wind... dus uh, communiceren is ietsje lastiger met de telefoon. Ja, ah, nee, maar dan weet je dat ik in de wind sta. Dan... Ja, dat hoor ik. Ja, we horen duidelijk dat je buiten bent. Dus, uh, ah, Oké, okay, okay, dankjewel okay. Piet. En tot zometeen 0-0. Ja. Oh. Daar is uh, een kwartier gespeeld. De wedstrijd uh, SV Zandvoort. tegen VSV uit Velsebroek. op Duitsersveld, zon, regen, wind...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 Save and keep Ik ben net bij Piet weg. En uh, ja, nou is Piet er alweer. Dat betekent dat er wat gebeurd is, Piet. Nou zeker, Rob. Jij was druk bezig met mij af te, af te serveren, zeg maar, in je En op dat moment een mooie aandacht op de Wagen geeft een bal op een andere Loemers. En die geeft een mooie voorzet op Jelle de Haan. En die maakt hem heel mooi af. Inmiddels uh, is het nu alweer heel, heel, heel, heel erg wat er gebeurd, want inmiddels is het 1-1. Face-feest keeper uit de school uit met de kop Dus we zitten weer minuut 20. 1-1 Rob en we gaan weer verder. Oké, okay, nou ja, mocht er wat bij komen, hopelijk ja. voor ons, dan hoor we het. Piet, dankjewel voor dit moment. Ja, daar word je vrolijk van, hè, van dit soort uh, platen. Alleen niet oh, dat, ik uh, dacht van die doelpunten. Nou ja, de ja. eerste wel, maar de ja. tweede daar was ik niet zo'n uh, fan van. Want die was uh, voor uh, Velsenbroek hè, natuurlijk. Oh jee. Ja, het staat 1-1 oh. uh, op dit moment alweer. Oh. Uh, daar op Dijkjesveld. Straks meer van het voetbal met uh, Piet Pijpen die daar aanwezig is. De Salvatse Radio gingen we terug naar 1985... met uh, Steven Tintin, Duffy en uh, Kiss Me. We hebben nog één berichtje zo vlak voor het nieuws weer van uh, drie uur. En dat gaat over de woefwafs. Ja, ja, want we kunnen het natuurlijk niet genoeg herhalen. Hè, want uh, een heleboel mensen hebben het niet in de gaten. Maar het is inmiddels 15 april geweest. En dat betekent dat het seizoen weer is begonnen. En dat de honden overdag niet meer welkom zijn op het strand. Tenminste, vanaf 9 uur... Tot 7 uur s avonds. Dan mogen ze niet op het strand komen. Um, ja, en wil je toch in die periode met je hond wel op het strand wandelen. Dan is dat wel mogelijk op het strand. Voorbij Parnassia in Bloemendaal aan zee. En uh, ja, ga je met je hond wandelen. Dan altijd het volgende doen om rekening te houden met mensen en natuur. Blijf de aanwijzingen op de borden uh, volgen. Hou je hond aan de lijn. Er zijn vaak aangewezen losloopgebieden waar je, waar je wel vrij mag lopen... maar alle andere gebieden zijn standaard aanlijngebieden. Blijf op de paden binnen de opengestelde gebieden om de natuur te beschermen. En ruim uiteraard de hondenpoep op. Oké, okay, dus uh, je bent gewaarschuwd uh, goed in de gaten houden. Vanaf uh, 7 uur mag je dan een strand op. En dan uiteraard ook geen hondenpoepen en dergelijke achterlaten... Nee, de, de, de keuringen zocht... zijn niet misselijk. Nee, en dan wordt s ochtends ook een smerige boel. Hè? Als je daar uh, met je handdoekje gaat liggen in één keer. Dat uh, gaat dammen. Of gaat even verdammen. lekker scheppen met je kindje. Nee, dus dat, ja. uh, dat, moet, je, moet, je, dat moet je de mens ook niet aandoen. Dus uh, hou rekening met de medemens. En uh, ruim de rommel op mocht het uh, alsnog plaatsvinden natuurlijk. Hè? Dat uh, de hond uh, zijn of uh, haar uh, behoefte doet uh, op het uh, Zalfwoordstrand. Ja. Toevallig, en daar ga ik straks ook wat over vertellen, is bij de uitvoering van Wim Hildering dit keer gaat het ook over een hondenrol en wat er uit voort kan vloeien als je hem niet opruimt. Oké, okay, nou. Daar kunnen hele toestanden over ontstaan. Ik ik ben maar daar ga ik straks wat meer ik over. Ik ben vertellen. heel benieuwd wat dat uh, inhoudt. Dankjewel voor ja. de toevoeging op naar het nieuws weer van drie uur met uh, deze.